Een hoorspel in zes delen gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. Tweede deel, tijdvak 1828 tot 1837. Hoe vind je mijn portret? Het is een mooi schilderij, Jane. Maar het origineel is veel mooier. Oh, dank je voor het compliment. <laughs> Ik vind dat Jane te oud lijkt. Dat komt omdat ze zo ernstig kijkt. En hoe vindt Charles Fox je portret? Hij is er verrukte over... Charles is er natuurlijk weg van. Hij heeft Jane doorlopend gezelschap gehouden toen ze poseerde. Daarom heeft ze ook zeker zo'n gemaakte uitdrukking op de gezicht. Wat ben je weer hartelijk, Eliza? Nee, maar geen notitie van dat de druiven zijn zuur, Jane. Kibbelen jullie toch niet? Jane kan de waarheid niet verdragen. Ze zou verstandig doen als ze die Charles uit haar hoofd zetten. Er komt toch niks van trouwen. Nu is het genoeg, Eliza. Zie jij niet dat je Jane verdriet doet? Jij trekt partij voor Jane omdat je zelf een liefde in je hoofd hebt gehaald. Hou oh, je je hatelijkheden voor je, versta je dat? Zeg, zeg, zeg, zeg, zeg, wat is dat? Je bent toch geen oneenigheid? John is op zijn teentjes getrapt omdat ik zei... doet dat... er niet toe wat je zei. Je was zonder enige aanleiding hatelijk tegen Jane en mij. staan. Vader, is het waar dat Sir Lamley ernstig ziek is? Ja, ze vrezen het ergste. Dat kan voor de flowers onaangename gevolgen hebben, want die leefde van Sir Lamley... En hij zal hem niet veel nalaten. Zijn vermogen komt natuurlijk aan zijn oudste zoon. en zijn dochter, die met Simon flauwen getrouwd is... zal die wel niet meer dan een klein jaar geld vermaakt hebben. Dan is het goede leventje voor de Flowers voorbij. Mm -hmm. mm, dat werd tijd. Die Simon flauwe heeft nooit anders gedaan dan het geld van zijn schoonvader verbrassen. Mm, ik vind het wel goed dat hij eens op zwart zaad komt te zitten. Oh, voor hem zou me dat niet spijten, maar wel voor zijn vrouw en voor Fanny Rose. Hm, maak je al voor Fanny Rose, maar niet ongerust. Die zal wel trouwen met een van de vele aanbidders... Simon Flowers zal voor haar wel een rijke man aan de haak slaan. Ik heb gehoord dat er in Napels een Italiaanse graaf... moeilijk verliefd op haar is geworden. Maar die moet getrouwd zijn. Je moet niet zulke praatjes vertellen. Als is dat goed voor? Fanny Rose zal wel trouwen met wie ze zelf wil. Ze zal zich heus niet door haar vader aan een rijke man laten koppelen. Fanny Rose zal haar eigen keus doen. Hm. Ze is in staat om er met een zigeuner door te gaan. Die wilde kat. Ze is geen wilde kat meer. Toen ze uit Italië terugkwam, vond ik het helemaal veranderd. Ze is veel rustiger geworden... En ze heeft uitstekende manieren. Ach, zo. Uh, zeg, John. Ik uh, heb wat met jou te bespreken. Goed verhaal. Eliza, ga jij met mij mee? Waar naartoe? Naar de winkel van Murphy. We moeten een heleboel bestellen voor het verjaarsfeest van Jane. Fijn! Tot straks, kinderen. Alles draait tegenwoordig om Jane. Zo, so, John. En dan nou zullen wij eens praten als man tegenover man. Jij hebt me diep teleurgesteld. Welk opzicht, vader? Vraag liever in welk opzicht niet. Na de dood van je broer Henry heb je anderhalf jaar in Londen gebleven. Met je vakanties kwam je niet thuis. Mijn brieven beantwoordde je ten aan nood. Ik wou zo gauw mogelijk afstuderen. Zo meer mogelijk tijd verliezen. Je had wel tijd om je windhonden te trainen. Ze mee te laten lopen in de hondenraces in Norfolk. Nee, John. Je hebt je tegenover mij... ...en je zusters grenzeloos onverschillig gedragen. En dat vind ik treurig. Zeg eens eerlijk. Is er iets dat je hindert? Uh, wel nee, vader. Je kunt mij toch wel vertrouwen? Waarom ben je zo teruggetrokken? Dat is toch abnormaal voor een jongen van jouw leeftijd? Je broer Henry toonde grote belangstelling voor de mijn. Voordat hij ziek werd, kwam hij dikwijls bij Nikkelsen op kantoor... ...en bespraken we allerlei moeilijkheden. En zolang jij terug bent heb je me nog niet één keer gevraagd om mee te gaan naar de mijn. Oh, nou dat wil ik wel doen. Ja, op die manier heeft dat weinig zin. Begrijp je niet wat een teleurstelling het voor mij is? Het enorme oh. werk dat ik tot stand gebracht heb... jou onverschillig laat. Je bent mijn enige zoon. Jij zult mij laten opvolgen. Maar wat zal daarvan terechtkomen? Vader, wij zijn verschillend van aard... U beschouwt werken als een roeping. Die heb ik nou helemaal niet. Werk is het hoogste gebod voor een man die zichzelf respecteert. Werk is niet alleen een plicht, maar ook een zegen. Begrijp dat toch? Het trekt me niet aan. Je moet jezelf dwingen om te gaan werken. Je bent nu 28 jaar. Vind je dan niet dat je eindelijk eens wat nuttig moet gaan doen? Besef je niet dat het ongewoord zou zijn als jij met, met, met alle kansen die het leven je biedt geen achtenswaardig lid van de maatschappij zou worden? Weet jij nog wat ik jou tien jaar geleden gezegd heb op de dag dat ik het contract van de koop mijn met Salamele getekend had? Hoe zou ik dat herinneren? Ik heb jou toen gezegd dat ik het vreselijk zou vinden als jij later net zo werd als Simon Flower. Waarom begint u over Simon Flower? Die daar een speciale reden voor. Ja. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat jij het hoofd op hol hebt laten brengen door zijn dochter, die Fanny Rose. Sinds de dood van Henry heb ik hem maar één keer ontmoet. En dat was toen ze ons met haar ouders een bezoek heeft gebracht. Bij die gelegenheid heb ik gemerkt dat je geen oog van de af had. De manier waarop je aankeek zijn me genoeg, John. Ik geef jou als vader de goede raad. We gaan geen domheid. Dat ben ik niet van plan. God geven het. Fanny Rose kan nooit een goede vrouw voor je worden. Ze is dus een wuftschepseltje. Zo ziek als je broer Henry in Napels was... is zij carnaval met hem gaan vieren. In plaats dat ze hem daarvan afhield. En dan een meisje dat uit dat, dat zo'n familie komt. Mijn vader is een verlopen zatlap. En mijn moeder een moeder een domme, ingebeelde gans. Maar dergelijk soort kan een broeder zich niet kanieren. Ik denk er niet over om met Fanny Rose te trouwen. Als zij er maar niet over denkt om met jou te trouwen. Dat is een mooi duivelinnetje. En jij bent zwak, John. <tie> hm. We zullen zien hoe het loopt. Maar ik wil je nog dit vragen. Wil je in de directie van de mijn worden opgenomen of niet? Als Lamley sterft hoop ik zijn zoon Richard uit te kopen... en dan sta ik alleen aan het hoofd van de rijkste kopermijn van Ierland... Dan zal ik niet alleen een van de rijkste, maar ook een van de machtigste mannen zijn. En als ik mijn ogen sluit, zul jij dat zijn. Nou, John. Klinkt allemaal heel mooi. Ik vind het mijn bedrijf afschuwelijk. Ik hou van de natuur. Die is op Hungry Hill bedorven door de schoorstenen, werkplaatsen, de loodsen. Ik voel niets voor uw voorstel. Dan kunnen we dit gesprek als afgelopen beschouwen. Ga jij je maar amuseren met je windhonden? Ik zal mijn tijd niet langer met je verbeuzelen. Ik ga naar de mijn. Ik ga naar het werk. Vader, loop er niet weg. Geen ik moet tijd. u wat vragen. Goeiedag. Hemel, John. Heb je kwestie met vader gehad? Hij heeft me weer eens de les gelezen. Soms heb ik het gevoel of ik nog een schooljongen ben waar ging het over? Of wil je het me niet vertellen? Hm. Jawel, Jane. Jij bent de enige die me begrijpt, en ik begrijp jou. Je bent niet gelukkig, John. Je hebt verdriet, hè? Ach, het is om. Het gaat om Fanny Rose, is het niet? Zij neemt je hele denken in beslag. Dag en nacht denk je aan haar, en daarom interesseer je, je nergens anders voor. Komt toch niet tegen vader zeggen? Nee. Maar voor vader is het wel erg dat hij zo weinig aan je heeft. Oh, leefde Henry nog maar, dan zou alles beter zijn. Tenminste, voor vader. Hij kan me niet vergeven dat ik anders ben dan hij. Daarom mist hij Henry dubbel. Dat jagen he, naar steeds groter rijkdom. Dat doet vader omdat hij buiten ons niets anders heeft om voor te leven. Vader is eigenlijk te beklagen. Ja, dat is hij ook. Maar ik kan me niet anders maken dan ik ben, Jane. Nee. Heb andere verlangens, John. Inniger verlangens. Maar die kunnen niet bevredigd worden. Ik uh, ik maak hetzelfde door als jij. Ik hou van Charles. En ik weet dat hij van mij houdt. Maar hij zegt dat het van een jong officier... die ieder ogenblik voor jaren naar het buitenland gestuurd kan worden... niet ver zou zijn om te trouwen. Lieve kleintje heen... Hoe durft die Charles Vos met jouw gevoel te spelen? Ik, ik zou hem kunnen afranselen. Die is goed. Jij dult niet dat Charles mij zo behandelt? En Fanny Rose doet hetzelfde tegenover jou. Toen ze hier was, toen zag ik heel goed dat ze niet toeschietelijk was. Daarom ben ik ook vastbesloten om de gedachte aan trouwen uit mijn hoofd te zetten. Toen ik er vroeg of ze nooit eens aan trouwen dacht... ...antwoordde ze dat ze nog veel te jong was om te gaan leven als een huismoeder. Dat ze wilde reizen, van het leven genieten. Je moet geduld hebben. Ach. Al deed ze nog zo gereserveerd, ik heb toch aan haar gemerkt dat ze dol op je is. Maar Fanny Rose is wispelturig en ze weet zelf nog niet wat ze wil. Geduld, Johnny. Jij bent in staat om jaren op Charles te wachten. Maar als ik te lang op haar moest wachten, zou ik misschien een misdadiger worden. <laughs> En je zei daarnet dat je vastbesloten was nooit met haar te trouwen. Nee, ik weet soms niet meer wat ik zeg. Arme jongen, je moet niet zo wanhopig kijken. Ik heb een voorgevoel dat het tussen jullie wel in orde komt. En mijn voorgevoelens komen bijna altijd uit. Mag ik je een goede raad geven? Hmm. Wat dan? Je moet een beetje vrijpostig, een beetje brutaler tegen haar zijn... Je bent te verlegen, te schuchter en dat wil een meisje van haar temperament niet hebben. <laughs> en die raad krijg ik van mijn zusje dat nog geen 18 jaar mm -hmm. oud is. Jane, Jane, je zult gezegend zijn. Ik zal je raad opvolgen, maar ik betwijfel of dat helpen zal. Wat een mens op het terras! Nu kun je pas zien hoeveel pachters vader heeft. Stel je eens voor dat hij ook de mijnwerkers uitgenodigd had op Jane's verjaarsfeest. Er zouden er wel 500 zijn geweest. Zeg, Elize, ik hoop in zijn hemelsnaam dat Dan Sullivan komt opdagen om viool te spelen. Anders ben ik verplicht in mijn eentje op de piano dansmuziek te spelen en daar voel ik weinig voor. Hmm, Sullivan zal zich verlaat hebben. Nee, maar daar heb je net, Broderick, ook. Hoe gaat het net? Wat zie je er keurig uit in je blauwe fluwelen jas. Die draag ik alleen op feesten en bij begrafenissen. <laughs> U ziet er verrukkelijk mooi uit, Miss Eliza. Ja. En u ook, Miss Barbara? Heus. U zou een oud man als ik nog het hoofd op hol kunnen brengen. Heb je Jane al geluk gewenst? Daar heb ik nog geen gelegenheid voor gehad, want ik heb haar nog niet ontmoet. Daar staat ze, met John. Jane, kom eens hier. Net wil je feliciteren. Dag, net. Miss Jane, sta me toe u op uw achttiende jaardag toe te wensen dat onze lieve heer uw levenspad met rozen mag bestrooien. Dankjewel, Ned. Ned, keerlijk, ik wist niet dat jij zo poëtisch kon zijn. Wie zou niet poëtisch worden als hij zo'n engeltje mensengedaante zag? Want dat bent u misdeel. En nu ik u zo aanzie, klopt mijn hart van ontroering. Want opeens treft het me hoe u op uw lieve moeder lijkt. Ach, dat was toch zo'n beeldschoon schepseltje. Zonde en jammer dat de heer haar zo vroeg tot zich heeft genomen... Ik herinner me moeder nauwelijks meer. Niet sentimenteel worden, net. Vandaag is het een feestdag. Vooruit, kerel. gaan naar de pachters op het terras en zie dat je een glas wijn bemachtigt. Dat zal ik proberen, Mr. John. Maar mag ik u nog eerst even vertellen dat heel doenhevend vol bewondering voor u is? Zo. Iedereen is er trots op dat u zoveel eerste prijzen gewonnen hebt. Op de wind Ja, Ik moet toch ergens mijn tijd mee zoet brengen, nietwaar? Daar hebt u gelijk in. En nu heb ik de eer u te groeten. En wens u allen een dag van ongestoorde vreugde. Ja, Dank benen, je. Ah, je wat een oude vleier, die oom van ons. Ach, John. Nou oh, ja, dat is hij toch? Zeg niet zulke dingen waar Jane bij is. Ben je dwaas, Elise. Ik ben geen kind meer. Ik weet heel goed dat net een halfbroer van vader is. Gek eigenlijk. Dat hij altijd net doet alsof we vreemden zijn en geen familie. Dat is tactvol van net. Wij willen niet de aandacht op vestigen dat onze grootvader in zijn jeugd een misstap heeft begaan. Uh, zeg, John, je hebt nog niks van mijn japon gezegd. Dit staat je niet, Eliza. Daarvoor ben je te bleek. Hm, beter een bleek gezicht dan een gezicht met sproeten, zoals Fanny Rose. Fanny Rose heeft maar een paar sproetjes op haar neus. En die staan er schattig. Ik wou dat ik zelf zo'n paar sproetjes had. Hm, Fanny Rose kan elk ogenblik hier zijn. Eliza, je hebt er toch geen bezwaar tegen dat ik haar tegemoet ga, hm? Aangezien liefde blind is, zou het geen nut hebben je te zeggen wat ik daarop tegen heb. Mooi zo, dat bespaart me dan een hatelijkheid. Elize, je bent onverbeterlijk. Mm, maar oprecht. Vandaag wil ik alleen prettige dingen horen. Maar oh, goed, die zul je genoeg horen van dat luitenantje dat er op je toekomt. Charles, dag Charles. Hallo Jane, van harte geluk gewenst. Dag Barbara, Dag Elize, gefeliciteerd. Charles. Dank je, Charles. Barbara, ga je mee? Misschien is Dan Sullivan wel in de salon. Ja, dat is mogelijk. Dat straks zelfs. We zien elkaar nog wel. Mm, dat hoop ik. We gaan de kadrieën dansen en Barbara en Sullivan zorgen voor de muziek. Zo. Jane, ik wens jou heel, heel veel geluk. Dank je, Charles. Dit heb ik voor je meegebracht als souvenir. Wat een prachtige ring. Die parel is toch veel te kostbaar. Ik heb deze ring met die parel gekozen omdat je die bij je parelhalssnoer kunt dragen. Ik ben er dolgelukkig mee. Fanny Rose, voorzichtig laat ik je helpen afstijgen. Dat duurt me te lang! <laughs> Nabi, breng de paarden naar stal. Jawel, Miss Parry. Nobby, niet te veel whisky drinken, hoor. Ik kan het tegen, Miss. Wat zie je er aanbiddelijk uit. Ben je tevreden over? Die risida jurken. Ah, je bent prachtig, Fanny Rose. Die heb ik in Parijs gekocht, op onze terugreis van Napels. De vandeuzen zei dat hij zo goed kleurde... bij mijn groene ogen en mijn kastanjebruine haar. Die vandeuze had smaak. Op de gezondheid van Miss Jane. Op de juurige. Het is toch niet hier ineens gezellig geworden... Moest moesten veel meer feesten geven. Anders is het hier zo'n saaie boel. Maar nu is het tenminste leven en vrolijkheid. Oh, mijn vader staat feesten maar bij hoge uitzondering toe. <laughs> Die brave koper John weet niet wat genieten is. Zeg eens John. Huh? Waarom laat jij Thomas geen livrij dragen? Onze bediende draagt altijd livrij. Zat toch veel beter dan zo'n zwarte rok? Nou, misschien later. O oh, ja, zeg... Mijn moeder laat zich verontschuldigen dat ze niet komt. Ze heeft hoofdpijn. En mijn vader zit in de stal te kaarten met de tuinman en de paardenjongen. Ik wil hem met geen stok meer krijgen. Kom even, Fanny Rose, we gaan dansen. Ik heb zin om te dansen tot het nacht is. Het liefst wordt mijn rokken opgenomen tot boven mijn knieën. Zoals de boerenmeisjes op de kermis doen. <laughs> shocking, Fanny Rose, shocking. Mr. Broderick, halboer, he, he. is een prachtige vuist geweest. In, in jaren heb ik niet zoveel plezier gehad. Net ga naar huis. Het is al middernacht. Pas op dat je met je dronken kop niet met wagen en al van de dijk slaat. Geen gevaar, koper John. He, he, he. Zeg, zeg, Mr. Broderick, wat, wat is nou opeens stil, hè? Ineens zijn alle gasten weg. Wat een feest, wat een feest! Ja, ja. Als eens, nooit weer. Nokkie is niet wakker te krijgen. Laat me ze roes maar uitslapen. Ik zal wel alleen naar huis rijden. Ik rij met je mee. Het zal een onvergetelijke rit zijn in de Nederlandsche. Ik ben al thuis voor jij in het zadel zit. Wacht Van nou even. Rijd nog niet weg. Ik haal je wel in. Je zult me niet ontsnappen. Stop! Zo, heb ik je gekregen, of niet? Oh, oh John, kijk toch eens hoe verrukkelijk heel daar ligt in de maanenschijn. De berg lijkt wel van zilver en de zee een oneindig zilveren spiegel. Wat een verrukkelijke nacht. Laten we de paarden vastbinden aan deze boom dat zijpaardje ingaan. Ja, goed, Johnny. Ja. Oh, niet zo zenuwachtig. Braaf, braaf. Kom je straks weer halen. Zo, braaf. Jongen. Kom, kom. Weet je nog, Johnny... dat we twee jaar geleden ook samen gewandeld hebben? Of ik dat nog weet. Dat was na die picknick op de dag dat Henry naar Barbados vertrok. Herinner jij je ook nog... Dat je me toen hebt zien zwemmen. Daar heb ik duizend maal aan teruggedacht. <laughs> ik weet dat je een kleur krijgt achter je oren. Of komt het misschien door de herinnering aan de kus die ik je toen gaf? Heb jij... Heb jij in Napels mijn broer Henry ook gekust? Oh, wat een dwaze vraag. Nee, nee, antwoord oh, Hoe kom je erbij? Hij heeft je opgezocht in Napels en ik weet dat jullie samen carnaval hebben gevierd. Oh, je bent toch niet jaloers op die arme Henry? Ach, waarom zouden we het verleden denken? Dat is voorbij. Henry is er niet meer. Maar wij, wij leven. Vergeef het me. Het was onzin wat ik zei. Laten we hier gaan zitten in de Johnny, je hoeft thuis niet jaloers te zijn. Hou je dan van me? Ja. Ik hou van je lieveling. Fanny Rose moet wel de gelukkigste vrouw van de wereld zijn. <laughs> In ieder geval gelukkig. En dat ben ik ook. En dat heb ik aan jou te danken. Aan mij? Hoe kom je erbij? Op je verjaardag gaf je mij de raad om niet schuchter tegenover Fanny Rose te zijn. En die raad heb ik ter harte genomen. <laughs> dat heb ik wel begrepen. Dankzij mijn doortastendheid ben ik nu al bijna een jaar getrouwd met Fanny Rose. En je zult heel gauw vader zijn. Ja. Oh, het zal heerlijk zijn als hier een baby in huis komt. Maar oh, wat zal dat lieve schaap schandelijk verwend worden door haar drie tantes. <laughs> Zeg John, ik moet haar p-tante zijn. Haar p-tante? We hopen dat het een jongen is. Oh. En Fanny Rose is daarvan overtuigd. Zijn naam heeft ze ook al bedacht. We noemen hem John Simon. John naar mij en Simon naar Fanny's vader. Die tweede naam zal onze goede vader niet erg bevallen. Hij kan Simon Flower niet uitstaan. Ja, daarom is hij ook altijd nog zo cool tegenover Fanny. Maar ze zal hem wel voor zich weten te winnen. Niemand kan op den duur Fanny Rose weerstaan. Ik zelf heb tenminste nooit kunnen vermoeden... dat ik zoveel van haar zou gaan houden... En dat doet Barbara ook. Zelfs Eliza is op haar gesteld. Nou, en dat wil wat zeggen. Fanny Rose is te benijden. Nou, misschien komt het goede ook voor jou ook nog wel. Nee, John. Weet je dat Charles morgen naar Bombay vertrekt? Hé, hey, daar wist ik niks van. Hij is er enthousiast over... omdat hij nu misschien gauw promotie kan maken. Hij gaat voor zes jaar weg. En wilde hij per se niet met je trouwen voor hij wegging? Daar zouden het goed voor geweest zijn... Hij mag mij immers niet meenemen. Als hij niet sneuvelt en terugkomt, dan is hij 29. En in al die jaren zal hij wel een ander ontmoeten en mij vergeten. Arm kind. Dus je moet hem morgen vaarwel zeggen. En waarschijnlijk voor altijd. Er blijft me niets anders over. Hij zal een paar dagen verdrietig zijn. Maar door die grote reizen en avonturen die hij gaat beleven... zal hij heus niet langer me treuren. Maar jij, Jane. Jij. Ik? Ik ga voor dan te spelen over je baby. Barbara! Barbara! Barbara. Wat is het, John? Waar ben je ze opgewonden? Waar is Fanny Rose? Toen ik terugkwam van de jacht heb ik haar overal gezocht. Ik heb haar nergens gezien. Niemand weet waar ze is. Maak je niet ongerust. Ze is vanmorgen met Jane naar haar ouders gegaan in Andripe. Ze zijn weggereden in de ponywagen. En Fanny zei dat ze voor donker terug zouden zijn. Maar dat is krankzinnig, dat is onverantwoordelijk. Waarom heeft ze mij dat niet gezegd? Omdat jij het haar dan verboden zou hebben. Dat zou ik natuurlijk gedaan hebben. Hoe kan ze dat nou doen, een vrouw in haar toestand? Het is gewoon gevaarlijk. Vijftien mijl heen, vijftien mijl terug in zo'n hotzend wagen. Dit is schandelijk. Ze zei dat een ritje haar goed zou doen. Nonsens. Jane had meer hersens moeten hebben. En er vanaf moeten houden. En dat had jij ook moeten doen, Babel. Zoon. Je weet toch dat ze over een paar weken moeder moet worden. Ik dacht dat dat nog wel een paar maanden zou duren. En dat dacht Jane ook. Uh, gisteren zei Jane nog tegen me dat het een heel gauw zou zijn. Kan ze toch geen maanden mee bedoelen? Mijn honden heb ik zelfs niet laten reizen als jongen verwachten. Was ik maar niet op jacht gegaan, was het niet gebeurd. Maar daar toch, John. Je vrouw is gezond en sterk, Daar zal er niets over komen. En over een paar uur is ze de taal. God geef het, met het totaal van overstuur. Waarom moet ze nou in hemel samen eens naar de ouders? Daar is ze heen gegaan om Jane. Vandaag vertrekt Charles Fox toch? Maar wat heeft hij daarmee te maken? Charles komt ook in Andriff bij de ouders van Fanny Rose. En daar wil Jane afscheid van hem nemen. Ze wilden dat hier op Klonmeer niet doen waar wij allemaal bij waren. Waarom heeft hij Charles ooit notitie van Jane genomen? Nou laat u dat daar mijn kind achterin verdriet. Mr. John. Hm? Mr. John. Dit briefje is zojuist voor u gebracht door een jonge mijnwerker. Hij zei dat het een heel dringende boodschap van uw vader is. Geef maar hier, Thomas. kom ogenblikkelijk naar de nieuwe mijn op Hungry Hill. Het water stijgt met grote snelheid... en ik heb iedere man nodig om de mijn voor ondergang te behoeden. Ook dat nog. En juist nu, nu mijn vrouw. Ja, Thomas. Stuur de jongen maar weg en laat hij aan mijn vader zeggen dat ik dadelijk kom. Jawel, meester John. Alweer oh, de mijn... Altijd dreigt er online van die kopermijn. Ik had naar Andrew willen gaan. Maar dat kan nou niet door die vervloekte geschiedenis. Vader zou razend zijn als ik niet kon helpen. Ik moet wel gaan. Tot vanavond, Barbara. Wees voorzichtig, John. Ja, ja, ja. ja. Volhouder, mannen! Volhouder! Als de mijn verloren raad, staan we allemaal op de kei. Denk daaraan! aan. het water nog niet verdeld. Nee, Mr. John, het stijgt nog voortdurend. En we kunnen niet meer afdalen in de mijne. Eén arm is nu van de zaal verdronken. Ze hebben hem juist naar boven gebracht. En twee andere mannen worden vermist. Uw vader was ook nog afdalen, maar ze hebben hem tegengehouden. Oh, daar is uw vader. Goeiedag, John. Varen? Je had wel thuis kunnen blijven. Het geeft geen bliksem om die vloedgolf met Emmers te bestrijden. Het water komt per kwartier wel een voet hoger. Die kierers kunnen het niet langer volhouden. Ze zijn bek af. De mijn gaat eraan, Mr. Broder. Dat nooit. We moeten hem redden. En we zullen hem redden. Ik laat me niet verslaan door dat verdomde water. Wat kunt u daartegen doen? We staan machteloos. Dat woord ken ik niet. Er is één redmiddel en dat zal ik toepassen. Nikkelsen, laat alle dynamiet springen aan de voet van de rots. Als we geluk hebben met de rots diep genoeg kapot slaan... kan het water daar een uitweg vinden. Dat is de mijn gered. Mevrouw, keer als schil op. Dat zal gebeuren. Met de Robolaus is maar, een kwestie van een minuut. Als u maar weet dat de weg eraan gaat. Laat mij dat schelen. Ik heb geen moeilijkheden met de regering. Denk je dat ik daar mijn hoofd over breek? Het gouvernement moet de weg maar weer laten herstellen. Dacht jij soms dat het gouvernement met de mijn zou vergoeden als die verloren ging? Wat is met die vrouw aan de hand? Er zitten een man naar gebracht. Dood. Of verdronken. De, het is beroerd, maar wat kan je er aan doen? Dus het is het noodlok. Er zullen er nog nogal meer slachtoffers zijn, vrees ik. Het is ontzettend. Waarom blaast Nikkelsen die rots niet op? Het hoeft toch geen eeuw te duren? Er ligt een berg dynamiet. Eén lont erin. De rots gaat eraan. Het gat diep genoeg is, dan zou je zijn waterval zien. Het is gelukt. Het is gelukt. Godzijdank. De mijn is behouden. De mijn is gered. Maar ik ben bang dat de hele weg naar Andriff verwoest is. Wat zou dat? Mijn vrouw is met de ponywagen onderweg van Andriff hierheen. Mijn vrouw en Jane, vader. Als ze straks in het donker niet zien dat de weg vernield is, gebeurt er nog een ongeluk. is een complete waterval. Mijn lantaarn is uitgegaan. Blijft bij me, Ned. Voorzichtig. Hier kunnen we niet doorheen. Ah. Dat hele stuk weg in de bocht is weggeslagen. We moeten er doorheen. Fanny, Rose en Jane rijden te pletten als ze niet op tijd gewaarschuwd worden. Vooruit, Ned. Verder. We moeten verder. Hier langs. Hier is een smalle doorgang. Voorzichtig, langzaamaan. Dan spreken we zelf door onze nek. Ik hoor de pony net. Kom hierheen, ligt me bij. <tie> Fanny Rose, lieveling. Zo, ik heb niets. M mijn man niet. niets. Goddank. Wees me stil. Ik heb alleen mijn enkel bezeerd. O, ik kan niet opstaan. Maar Jane? Waar is Jane? Mr. John, uw zuster Jane. Wat is er met Jane? Waar is ze? Ze ligt daar, tegen dat rotsblok. Oh. Ze is toch niet? Ja, Jane is dood. ...de 29e oktober voor de negende keer onze trouwdag vieren. Dacht je dat ik dat zou vergeten? Ja, we worden oud, John. Jij oud? Niemand gelooft dat je al bijna dertig bent. En iedereen staat versteld als ik ze vertel dat je moeder bent van vijf kinderen. <laughs> ik zal een zwart kapje gaan dragen, net als mijn moeder. Dat staat eerbiedwaardig. Het zou zonde zijn om je mooie haar te bedekken. Zeg John... Mm -hmm. ...vind je ook niet dat je vader de laatste tijd erg verouderd is... Ik heb soms echt medelijden met hem. Ja, mijn vader heeft zich erg de dood van Jane aangetrokken. Hij kan me maar niet vergeten. Die vervloekte kopermijn heeft dat op zijn geweten. Hij heeft onze familie niet anders dan ongeluk aangebracht. En een onmetelijk fortuin. Wat hebben Henry en Jane daaraan gehad? Wat heeft mijn vader daar per slot van rekening zelf aan? Hij was al gefortineerd. En het landgoed leefde genoeg op aan pacht van de boerderijen. Vader is door de mijn op Hungry Hill gewoon bezeten. Uh, zo is hij nu eenmaal. Ja. Jij was als bezeten door je hazenwindhonden. Ja, maar daar heb ik geen echt plezier meer in. Tenminste, niet in de wedstrijden. Ah, je bent lui geworden, John. Dat ben ik ook. Maar toch hou ik nog heel veel van mijn honden. En ik heb er echt verdriet van dat de Donovan's mijn twee mooiste vergiftigd hebben. Ben je er nou wel zeker van dat de Donovan's dat gedaan hebben? Maar absoluut. Sam en Danny Donovan wisten ervan. Thomas heeft die nacht de zoon van Sam Donovan over de schudding zien klimmen. Ach, zal er nooit een einde komen aan die familie weten? Weet je, ik zin al een tijd op een middel om daar een einde aan te maken. De haat was de laatste jaren geluwd, maar die is weer opgeleid ...toen de klerk van ons kantoor, die ezel van een Dowding, ...de man van Mary Donovan doodschoot. Ik heb spijt als haar op mijn hoofd dat ik die Dowding een pistool heb gegeven. Ja. Je zei dat je op een middel zint om aan die eeuwige twist een einde te maken. Ja. Hoe wou je dat doen? Nou, dat, uh, dat vertel ik je liever niet. Mag ik het niet weten? Uh, nee, nee. Je zou het misschien een onzinnig plan vinden en me er vanaf willen brengen. Maar ik heb het in mijn hoofd gezet en ik zal het uitvoeren. Als het geslaagd is... zal ik het niet langer geheim voor je houden. Ja? Wie is daar? Uh, neem me niet kwalijk, Sam of dat ik zomaar kon binnenvallen. U, Mr. John. Al wat ik verwacht had... Maar dat u mij zou komen opzoeken, nee, nee, dat niet. Ik ben bij je in het dorp in je winkel geweest... maar ze vertelde me dat je hier was bij je zieke broer Danny. Hoe gaat het met je broer? Niet al te best. Dan ligt hij in zijn bed. Danny, dat is Mr. John Broderick. Had jij nou ooit kunnen dromen dat hij bij jou op zieke bezoek zou komen? Dag, Mr. John. Hoe is het met je Danny? Nou, het is op het kantje af geweest, Mr. John... Ik schijn bedorven water gedronken te hebben. Ik heb barakkoorts gehad... en ik dacht eerlijk gezegd dat ik naar de andere wereld zou verhuizen. Maar ja, daar schijnen ze me nog niet te willen hebben. Des huh, te beter. Mijn broer Sam en mijn zuster Mary hebben me vol liefde verpleegd. En of ik al zei, pas maar op... dat je die ziekte niet overerft... En zo wou we niet naar me luisteren. De hoofdzaak is dat je weer aan de betere dag om bent. Veel, veel. Zoek. Dit is onze zuster, Mary. Ja, ik ken u wel, juffrouw Kelly. Hoe maakt u het? Ja, hoe zal ik het maken, hè? nou ik mijn beste brave man verloren heb? Het is geen kleinigheid, Mr. John, om als vrouw alleen achter te blijven met een jongen van zes jaar. Dat begrijp ik. Ze lijkt om, zo te zeggen, gebrek. En mijn broer Danny en ik hebben niks te missen. We zijn zelf doodarme mensen en ik moet mijn gezin onderhouden. Nou, en wie zou zo goede tieren zijn om een arme weduwvrouw... voor de ergste nood te behoeden? Ik zal wel wat voor u doen, juffrouw Kelly. Meent u dat werkelijk? Ja. Maar uh, ja, misschien mag ik er nog een ogenblikje gaan zitten. Mr. de is toe. Oh, ik was zo verbouwereerd. Gaat u zitten. Dank u. Dat is Sam. En jij, Danny... Vinden jullie ook niet dat het tijd wordt dat er een einde komt... aan die voortdurende oneenigheid tussen jullie Donovans en ons Broadwicks? Mr. Nee, John, Ik ben de eerste om te erkennen dat de Brodericks destijds... jullie familie alle reden tot boosheid hebben gegeven. Maar die kwestie dateert al van bijna 200 jaar geleden. Is toch onzin dat die weten van geslacht op geslacht wordt overgedragen? We kunnen toch veel beter tot elkaar komen? Vinden jullie dat nou ook niet? Hoeveel zou u me zuster Mary willen geven? Dat zullen we straks over spreken. Voor mij is dat het voornaamste. Ik leid ze broodsgebrek. En daar heb je net zo goed schuld aan. Dat heb ik niet. Ga nou eens rustig na hoe alles gebeurd is. Dowding had 300 pond sterling baargeld bij zich om de mijnbergers uit te betalen. Hm? Hm. Jouw man en je broer Sam raken in twist met hem. Het wordt vechten en het geld rolt over de straat. Vrouwen en jongens willen het geld opgrabbelen... en om ze schrik aan te jagen wil Dowding een schot in de lucht lossen. Hij raakt per ongeluk je man. Ja, daar had ik toch geen schuld aan. Met Dowling had van u dat pistool gekregen. Zeker, dat had ik hem gegeven omdat mm -hmm. hij dikwijls grote sommen geld bij zich droeg. En hij bang was dat hij vroeg of laat beroofd zou worden. Ik heb werkelijk met je te doen, Mary. En ik wil je helpen. Met hoeveel? <clears throat> Wat uh, dacht je zelf? Hoeveel denk jij, Sam? Nou, ik uh, zou denken uh, vijf shilling in de week. Wat zei jij, Danny? Vijf shilling per week. Maar dat toch zeker tot aan de dood toen, nietwaar. Ja, wat dacht je dan? Je zult ze hebben. Hier heb je hebt alvast twintig shilling voor de eerste maand, alsjeblieft. Dank u wel. De heer zal u en uw gezin zegenen tot in lengte vandaag. John. Ik hoop dat ik later veel meer voor jullie Donovan zal kunnen doen. Ik zal bewijzen dat mijn aanbod om vrienden met jullie te worden mij ernst is. Maar Sam, één ding moet mij van het hart. Zegt u maar gerust wat u op uw hart hebt. Het was niet fair van jou om twee van mijn honden te vergiftigen. Ik zeg niet fair omdat ik geen kasser uitdrukking wil gebruiken. Oh, wat zegt u nou? Zijn twee van uw honden dood? Daar wist ik geen steek van. Hoe zouden wij er wat van kunnen weten? Ik wou dat ik kon geloven dat jullie de waarheid spraken. Ik zal er verder maar over zwijgen. Als de broder iets wat overkomt, krijgen wij dan events, altijd de schuld. Dat placht mijn vader zaliger altijd te zeggen. Had jouw vader nooit schuld? Met dat opstootje destijds, toen de mijnwerkers de boel in brand staken... en uw vader er een paar om zee bracht, had mijn vader niks te maken. Maar toch keek uw vader er hem scheef op aan. Nou, laten we afspreken dat wij elkaar in de toekomst nooit meer scheef aanzien. Hm? Ja... Wat voorbij is, is voorbij. Wel, ja. En als u prompt van betalen bent, dan zal u van mij nooit een kwaad gezicht ja, zien. Op je toelagen kun je rekenen. Aha. Mary, schenk Mr. John een glazen whisky in op de verzoening. Ja. Nee, Dank Danny, maar het is al laat geworden. Ik moet naar huis, naar mijn vrouw en mijn kinderen. Waarom oh, wat heb je toch een lieve kind, dat je zegt. Het lijken wel engeltjes zo weggelopen uit de hemel. Nou, het zijn kleine deugd niet, hoor. Vooral de oudste, John Simon. Nou, Danny, het beste met je. Over een tijdje kom ik weer eens naar je kijken. Nou, heel graag. Tot ziens, uh, meneer John. Als ik ooit er eens wat voor u kan doen... loopt u dan maar gerust bij me aan in mijn winkel. Ja, maar voorlopig ga ik daar nog niet terug. Met het oog op mijn kinderen. Hoezo? Nou, omdat ik niet de kans wil lopen... dat ik de besmetting van mijn broer Danny... op mijn vrouw of mijn kinderen overbreng. Ja, voor mijn eigen heb ik geen angst. Danny, is jouw ziekte dan zo besmettelijk? Ja, dat zou ik denken. Ik heb difterie. Wat? Diphtheritis? Difteritis zeg jij ja. ja Maar daar gaat een donderven niet aan dood hoor Wij dondervens zijn zo sterk als paarden Difteritis Dan had ik hier nooit mogen komen Ik moet er niet aan denken dat ik die afschuwelijke ziekte op mijn kinderen zou overbrengen Sterk zijn. Denk aan je kinderen. Zonder John heeft het leven voor mij geen waarde meer. Dat zal later weer waarde voor je krijgen. Door je kinderen. Maar John... O, vader... Ik heb zo'n spijt van wat ik tegen John gezegd heb. Toen ik thuis kwam was een bezoek aan de Donovan's. Wat heb je dan tegen hem gezegd? Ik zei tegen hem... Als de kinderen door jouw schuld ziek worden... zal ik het je nooit vergeven... En nu is daar mijn jongens Het was onverstandig van hem om naar de Donovan's toe te gaan Maar hij wist immers niet dat Danny Donovan diphtheritis had Dat natuurlijk wijze gedaan als hij een tijd lang uit de buurt van zijn gezin was gebleven hè? John heeft zich nooit veel rekenschap van de dingen gegeven Was ik ook maar dood? Fanny Rose, dat mag je niet zeggen Je moet leven blijven je plichten te vervullen. Als het allereerste verdriet voorbij is... zul je het gaan inzien. Dan zul je een goede moeder zijn. Waarvan John Simon, je oudste jongen... een flinke man maken. Zorg daarvoor, kind. Bedenk dat hij later Klammia zal erven. En de kopermijn. Nu zie ik allebei mijn zoons... Henry and John, for all I have. Dit was het tweede deel van de hoorspelserie De Kopermijn, gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. De rolverdeling: John Broderick, Edmond Klassen. Zijn dochters Barbara, Elize en Jane, Willy Brill, Els Buitendijk en Wieteke van Dort. John, Hans Karstenberg. Thomas, Johan de Sla. Ned Broderick, Huip Oerizand. Fanny Rose, Faye Ciarone. Lieutenant Charles Fox, Tim Beekman. Een arbeider, Floor Koen. Nicholson, Joop van der Donk. Sam Donovan, Frans Coxhoorn. Danny Donovan, Jan Verkoren. En Mary Kelly, Maria Lindes. De regie had Dick van Putten.